De Tweede Kamer begint morgen aan de algemene beschouwingen over het kabinetsbeleid. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gevoed. Een paar slaapzalen zijn afgebrand, er is niemand gewond geraakt. Wel zijn er asielzoekers met ademhalingsproblemen omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur ontstond om migranten uit Tunesië matrassen in brand staken. Ze zijn bang dat Italië hem wil terugsturen naar hun eigen land.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 Het digitale loket van de gemeente Amsterdam is gemakkelijk te hekken. RTL Nieuws heeft naar eigen zeggen een dag lang in bestanden kunnen rondkijken... en ook bestanden en links kunnen wijzigen. De gemeente Amsterdam erkent dat er gisteren sprake was van een lek... en heeft aangifte gedaan. De A12 in de richting van Arnhem is tussen Maarsbergen en Veenendaal... afgesloten voor alle verkeer. Er is een vrachtwagen gekanteld en die blokkeert de hele weg... Ook op de A12 richting Utrecht is een rijbaan dicht. De vrachtwagen hangt over de vangrail. Er zijn geen gewonden. Het weer. Bewolkt in het noorden wat neerslag. Ook overdag bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB-verkeersinformatie, die A12 natuurlijk. Den Haag richting Utrecht, bij knooppunt Lunette wordt het verkeer omgeleid. En ook de andere kant op, Utrecht richting Arnhem, de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal. Daar is de weg ook dicht, die is naar verwachting over een uurtje weer vrij. En de N14, de noordelijke randweg, Den Haag richting Leidsendam. Tussen de afrit en de aansluiting met de A4 is die dicht. Daar ligt olie op het wegdek. En dan is er nog een weg dicht in Friesland, de N358, Holwert-Friese palen tussen Engwierum en Nijewier, daar wordt het verkeer geadviseerd een andere route te kiezen. Tot zover de verkeersinformatie. Dit was een pop. Dit is Radio 1 en Gaza Luna Helco Span. Goedenacht en wees van harte welkom hier in ons huis van de maan. Vrijdag is een dag van de waarheid voor de Palestijnen. President Abbas vraagt dan aan de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties om Palestina als soevereine staat te erkennen. In die Algemene Vergadering lijkt zich daar een meerderheid voor te vormen. Maar Israël is falikant tegen en Amerika dreigt haar veto in te zetten. En ook Nederland zal naar alle waarschijnlijkheid tegen die erkenning stemmen. Vannacht praat ik over dit Palestijnse voornemen met Anja Meulenbelt. Al jaren voelt ze zich nauw betrokken bij de Palestijnse zaak. En gisteren pas kwam ze terug van een van haar vele bezoeken aan de Gazastrook. Anja Meulenbelt, die u misschien uh, kent als feministisch activiste... en die in de afgelopen acht jaar als senator... namens de Socialistische Partij zitting had in de Eerste Kamer. Goedenacht van harte welkom. Uh, u bent gisteren heel laat pas teruggekomen ja, ja, ja. uit Gaza. Ja, dat, uh, ik moet er nog een beetje van bijkomen. Een uh, beetje acclimatiseren. Ja, het is hier, waar mensen zich hier druk over maken, dat is na een paar dagen... Gaza snap ik al niet meer waar Nederland over gaat. Maar dat komt wel weer terug, hoor. Ja, kijkt u dan ook anders naar zo'n troonrede van vandaag? En, en naar, heb, naar de beschouwingen heb, daarop in, ik in ik de verschillende programma's? Ik heb deze keer dus ook niet naar de troonrede gekeken. Ik vond het zo absoluut voorspelbaar en onbelangrijk. Ik krijg dan gewoon niet voor elkaar om het daar... Uh, heel erg druk over te maken. Zaken uh, worden in een ander perspectief geplaatst... Uh, als je een tijdje in Gaza verblijft. Uh, absoluut. Dan hangt er op mijn huis aan de deur... een briefje wil die meneer die hier zijn hond laat uh, poepen... zelf de rotzooi opruimen en denkt... nou ja, kijk, dat is dus het probleem in Nederland. Ja, over, over <lacht> dat perspectief en waardoor dat perspectief zo ontstaan is... Ja. vanuit uw positie, dan gaan we het straks hebben. Maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar ons antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Dag Helco, jij praat met Anja Meulebelt over de Palestijnse kwestie. Die komt ook aan de orde in een klein pamflet van Stefan Hessel. Verontwaardig u, dat heb ik gelezen, dat heeft mij zeer beroerd. Een appel van een 93-jarige om in opstand te komen, om je kwaad te maken. Ik, ik weet niet of Anja dat kent, maar wat is nou de kwestie waar zij zich echt ook kwaad over wil maken, moet maken? Ja. Moeder is misschien wel iets wat ook vruchtbaar kan zijn. Ik wens je een goede avond. voor Het was dat ja. met de wensen voor een goede avond. Mevrouw uh, uh, uh, Mullenbelt, uh, kent u dat pamflet? Ik heb het liggen en ik heb het nog steeds niet gelezen... maar ik, uh, ik, ik begrijp heel goed waar de vraag over gaat. Mm -hmm. Ja, ik ben, een, ik ben uh, absoluut mijn hele leven lang al uh, een drukmaker geweest. En als het over de Palestijnse kwestie gaat... Ik maak mij verschrikkelijk druk over de onrechtvaardigheid... waarmee ze behandeld worden. En het feit dat ze eigenlijk nergens heen kunnen om hun recht te halen... Eh, die ze al lang hebben, maar niet krijgen. En dat, eh, dat vind ik echt niet te verteren als je ziet wat daar de gevolgen van zijn als je daar zelf komt. Daar maakt u zich op dit moment heel boos over. Daar maakt ja. u zich al een hele tijd boos ja. over. U zegt een druk te maken, daar ben ik eigenlijk altijd al geweest. Ja, ja. Hè? Uh, mensen kennen u natuurlijk vooral ook als, als feministisch activiste. Uh, waar, waar komt die, die, die drang om betrokken te zijn, om dingen te willen veranderen... om ja. boos te zijn op de wereld, om die wereld te kunnen veranderen? Waar komt die vandaan? denk Nou, je? weet je dat ik dat niet weet? Ik weet het niet. Dat is zo'n vraag. Ik stel dat ook wel eens aan andere mensen als ik in Israël kom waar de grote massa gewoon achter hun regering staat... dan kom ik mensen tegen die daar dwars doorheen wel over rechtvaardigheid hebben. En dan vraag ik, wat is er met jou gebeurd? Dat jij in deze omgeving... Ik krijg bijna nooit tekst. Ik weet ook niet, ik weet eerlijk gezegd niet... waarom alle andere mensen zich niet druk maken. Maar, ik snap maar, dat niet. Maar was u vroeger een boos meisje? Was u het meisje nee, in de klas ik ben dat ook altijd zo... rechtvaardigheid nee, aan de kaak stelde? Nee, nee, nee, nee. Ik, het, ik, ik ben ook niet de hele tijd boos. Ik vind alleen dat, dat we... Hier in het west een aantal afspraken hebben. We hebben het over mensenrechten, we hebben het over internationaal recht, we hebben het over zelfbeschikkingsrecht. Uh, we zijn tegenwoordig tegen kolonialisme. Dat zijn allemaal, weet je, dat zijn helemaal geen bijzondere dingen. Ik heb ook helemaal geen extreem standpunt. Maar dit hadden we afgesproken en ik kan daar dus niet tegen dat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Daar word Kijkt ik... er ook veel van. Ja, daar word, daar, kijk, daar word ik wel echt boos van. Waarom juist die betrokkenheid bij de Palestijnse zaak? Hoe is die zo ontstaan? Nou, dat weet ik ook niet zo. Ik, uh, ik heb in meer landen gewerkt. Uh, in voormalig Joegoslavië, in, in Zuid-Afrika. Altijd reuzen naar me, mijn zin gehaald. Ze gingen veel over geweld tegen vrouwen. Werken met daders. En ik ben 15 jaar geleden in uh, Gaza binnengekomen. En ik ben me rot geschrokken. Waarom ging u 15 jaar uh, geleden ben, in de eerste plaats naar Gaza? Ik werd uitgenodigd door, door Artsen zonder Grenzen om een, om een verhaal te schrijven over hun project ergens. En zij gaven mij hun nekkerman gids voor ellende en zeiden kies maar een rot land uit. En dan sturen we je daarheen en of je daar een verhaal over wilt schrijven. En ik had voor het eerst van mijn leven een echte levende Palestijn meegemaakt in Nederland. En dat bleek dus een vrouw zoals ik... een beetje rond en reuze gezellig, glaasje wijn... praten over de liefde en ook over de politiek. En ook strijdbaar? Uh, ja, uiteraard. Maar dat is voor Palestijnen natuurlijk heel vanzelfsprekend. En ik dacht, oh, wacht eventjes, dit is ook Palestina. En toen ben ik, uh, heb, zei ik, nou, doe mij dan maar naar de Westoever... want Gaza lijkt mij vreselijk eng. Ik dacht, dan gaan ze met stenen gooien... en dan moet je een hoofddoek om, dus het hoort allemaal, dus allemaal veroordelen. En, uh, nou ja, Westoever hadden ze niet, dus dan maar Gaza... En daar bent u zich rot geschrokken? Ja, weet je, ik zei. hoorde een beetje bij de mensen... daar is tegenwoordig een term voor pep. Uh, progressive except for Palestine. Ik was bij heel veel dingen al reuze links. Maar Israël, daar moest je wat mij betreft maar beter van afblijven. En waarom was dat zo? Ik heb uh, veel Joodse familie... mijn ouders hebben in het verzet gezeten om Joodse kinderen te, te helpen... Uh, ik, ik ben nog net vanuit de oorlog, ik ben zo doordrongen geraakt... van wat er met de Joden was gebeurd, dat ik ook meeging in die gedachte... laat er nou één klein landje zijn waar die lui veilig zijn... en waar ze altijd heen kunnen, ongeacht wat er gebeurt. En net als veel mensen in Nederland wou ik niet weten... dat dat, dat, he, dat idee van er zou een veilige haven moeten zijn... dat ik dat ontzettend goed na kan voelen... maar dat het wel ten koste is gegaan van de mensen die er al woonden tot op de dag van vandaag. Het is namelijk nooit goed gemaakt, er is nooit een poging gedaan... om daar mee in het reine te komen. Het wordt nog steeds ontkend. En dat is waarvan ik dacht, ja, je kunt niet één onrecht... waar die Palestijnen niets mee te maken hebben gehad... nu, nu verhalen op hun, omdat er toevallig was gedacht... dat het lijkt mij ons wel een stuk land waar wij maar heen moeten in plaats van dat ze bijeren hadden opgeëist. Maar er zit natuurlijk een ander verhaal achter. Hè? Het beloofde land, eh, ook het allemaal... religieuze achtergrond. Nee, is maar dat er, is wel een reden is dat Israël juist daar ge is er, gevestigd is. Is er allemaal bij verzonnen, want die eerste Zionisten waren helemaal niet religieus. Nee, maar wel de, de reden dat de Joodse staat juist daar gevestigd is. Ja, die is, dat is natuurlijk was gebaseerd ook op uh, uh, uh, de geschiedenis van het Joodse volk. Hertzel, ja, oh god, dan krijgen we het Joodse volk. Uh, Herzl uh, vond Algerije ook wel een idee. En had nog een paar ideeën. Het kon hem niet schelen. Uh, er is op een gegeven moment besloten, laten we dat maar doen. Uh, daar, uh, wat, nu, wat toen Palestina was. Daar hebben ze toch uh, de westerse mogendheden voor een groot deel uh, meegekregen. Mee Natuurlijk ook vooral na de holocaust. Omdat iedereen er zeer van onder de indruk was uh, wat er was gebeurd. Maar uh, kijk, ze hebben Israël niet beschouwd als een land waar je als vluchteling naartoe ging. Ze gingen erheen als kolonisten. En dat is precies het verschil geweest. Want uh, Palestina heeft altijd vluchtelingen opgenomen, maar ze kwamen niet als vluchtelingen. Daar is het misgegaan. Maar u ging dus voor het eerst naar Palestina, ja. 15 jaar geleden nu ongeveer. En ja. Naar die Gazastrook. Waarom schrok u zich zo rot zoals ik, u dat zegt? Ik ging midden in de nacht over de grens. Dat kon toen nog gewoon met de auto, dat kan nu niet meer. Ik zag daar duizenden mensen staan in een rij. Ik vroeg aan degene die me ophaalde, wat doen die mensen daar? Die staan te wachten tot ze over de grens mogen... omdat ze in Israël moeten werken. Uh, omdat ze daar nog meer, iets meer verdienen dan in uh, Gaza... Drie uur staan wachten, dan met een bus naar hun werk. Dan met de bus weer terug, dan weer drie uur terug. Want ze mogen in uh, Israël niet blijven slapen. En toen dacht ik, maar dit is zulke ouderwetse uitbuiting. Dat bestaat toch nergens meer. Nou, toen ben ik me echt ervoor gaan interesseren. Ik ben dat toen uh, minder dan een week geweest. Maar ik ben met mensen gaan praten, ben gaan kijken hoe ze leefden. Uh, en zag toen, nou, dit is een... een, een, een geïsoleerd geraakt gebied van mensen die graag willen die goed opgeleid zijn het is geen armoedeland van nature en toen zag ik al gebeuren wat er later ook echt uh, wat je kon zien het is totaal afgesloten van de, van de wereld die muur die er nu omheen zit die werd toen al gebouwd en mensen konden toen er nog wel uit maar vervolgens steeds minder en die Rij Mensen die daar stonden, die hadden ook vergunningen nodig. Mm -hmm. En kregen die alleen maar als ze werk hadden. Uh, dus ik heb het uh, in de loop van de tijd steeds erger zien worden. Want u bent inmiddels meer dan vijftig keer in Gaza ja, geweest. Zoiets. En u zet zich op allerlei manieren ook in voor, voor ja. het welzijn van de, van de inwoners van Gaza. Op welke manier bijvoorbeeld? Nou, ik, ik wou ook wat praktisch doen. Want ik hou er niet van om... Kijk, als je als journalist gaat, dan neem je een verhaal mee, maar je brengt niks. Uh, en bovendien, je, je komt niet echt binnen. En uh, ik heb toen kennis gemaakt met, een, uh, met de organisatie voor gehandicapten, opgezet door mensen die in de daar zelf uh, gewond waren uh, geraakt. En zeiden: We gaan wat doen voor al die mensen die in rolstoelen zitten en ledematen missen. En wij gaan het zelf doen en daar zit de verbinding natuurlijk tussen. Het is precies vrouwenbeweging. Wij gaan niet wachten tot mensen erachter komen dat ze wat voor ons moeten doen. Wij doen het zelf, mm -hmm. want wij weten veel beter wat we nodig hebben. En wat doet u dan bijvoorbeeld voor de uh, mensen? Nou, ik heb een stichting opgericht, stichting Kivaya. En we doen een paar dingen. We fondsen werven, want ze hebben geld nodig, niks aan te doen. Uh, we, geven ze, we zorgen ervoor dat ze trainingen krijgen. Want ze kunnen er niet uit, dus ze kunnen zich niet bijscholen. We kijken met hen wat ze nodig hebben. Soms is dat meer traumaverwerking. Het is natuurlijk heel erg geworden de afgelopen tijden. Uh, goede fysiotherapie om al die verkeukelde kindertjes weer een beetje, beetje, beetje goed te krijgen. Uh, het kan zijn management. Uh, alles wat ze nodig hebben brengen wij naar hen toe. En wat is er veranderd in de jaren dat u daar actief bent? Het is, de armoede is heel erg uh, erger geworden, want vroeger konden ze er nog uit. Uh, dus we hebben het nu over die blokkade... die dan zogenaamd pas vanaf 2006 is ingegaan. Die was er al, alleen is die gewoon nog heel erg uh, aangeschroefd. Wat mm -hmm. betekent dat de helft van uh, Gaza nu uh, werkloos is... omdat ze uh, niet, alleen maar mogen importeren wat Israël ze toestaat. Er zit daar een commissie met mensen die hebben besloten... Uh, ze mogen wel hummus hebben maar ze mogen geen hummus hebben met pijnbomenpietjes erop. En ze mogen uh, geen tomatenpuree in blikjes. En ze mogen geen uh, boeken voor hun kinderen. Dus u zegt die armoede is toegenomen, de levensomstandigheden ja. zijn... Uh, uh, door wat u net schetst, soberder geworden, op zijn zacht gezegd. Ja. Maar wat, wat ziet u uh, uh, als effecten van de inzet van de stichting die u, u heeft opgericht? Nou, we, we, we, we, we, we, we redden levens... En we geven mensen weer een beetje hoop dat het ook als je in een rolstoel zit... de moeite waard is om uh, um, um door te gaan. We zijn nu bezig met een project van jongeren. Overal in de Arabische wereld uh, beginnen jongeren zich nu te weren. Ook in Gaza. Alleen, uh, jongens, in, een, een jongen van 15 uh, die in een rolstoel terecht is gekomen... die dan niet meer op hoeft te rekenen dat hij nog gaat trouwen. Uh, wat daar heel erg is, omdat je dan geen deel uitmaakt van de maatschappij... die zeker niet aan het werk zal komen... Die zijn we nu met, gaan we nu proberen met kleine minikredieten te kijken wat ze kunnen doen. De een wil een boekwinkeltje beginnen, de andere wil iets met computers, dingen die ze wel kunnen. En uh, een meid die met, met sieraden uh, wil maken. En uh, we gaan ze nu uh, ondersteunen om gewoon hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Want dit is ook wat, steeds wat ze zeggen. Luister, het is wel lief van jullie dat jullie hulp bieden. Maar help ons nou ervoor te zorgen dat we geen hulp meer nodig hebben. Ja, laten ons het zelf doen. Ja, laten we inderdaad uh, zelf uh, ja. uh, en dat, in, uh, een, in een goed leven zien. Ja, dat betekent ook dat we niet hun werk doen. Want we krijgen vaak mensen die als vrijwilliger... best een halfjaartje in de Gaza willen gaan zitten. We zeggen, luister, zolang er zoveel mensen uh, rondlopen zonder werk... gaan wij hun werk niet overnemen. Nee, de bovendien... mensen zijn het kapitaal. Dat geldt voor ja. ieder land natuurlijk. En bovendien, wij gaan weer weg. Dus we willen wat achterlaten waar ze wat mee kunnen. In de hoop dat ze natuurlijk eens, eens wel uh, zelfstandig kunnen zijn. Want in principe zou Gaza zichzelf heel goed zichzelf kunnen bedrijven. Het is wel een heel klein land. Twee keer Tessel. Ja, dat is een ja, heel klein. Een Liechtenstein. Kijk, ja, ja, maar Hongkong bijvoorbeeld. Hè, dat is, het is een, het, in principe is het een havenstad. Nou, ze hebben nu alleen maar een klein vissershaventje... want de haven is gebombardeerd het Vliegveld is ook gebombardeerd. Uh, ze hebben altijd het is de oudste stad in de Bijbel omdat ze op een kruispunt zitten tussen, tussen Afrika en, en, en de Arabische wereld in. Het zijn altijd handelslui geweest, het zijn vissers. Uh, ze hebben, iedereen kent de jaffa sinaasappel. Dat, is, is, uh, dat zijn de Palestijnen begonnen. Zij exporteerden al sinaasappels toen het nog geen Israël was. Ze kunnen heel goed, ze zijn ook hoog opgeleid. Er is bijna geen analfabetisme meer. Ze zijn leergierig, ze zijn actief, ze willen echt van alles, maar ze kunnen niks. Nee, en Uw streven is dus om, om de bevolking daar, voor zover dat in uw macht ligt, ja. natuurlijk... Uh, uh, zelfvoorzienend te maken en, ja. en, en dat, ze, dat ze inderdaad hun eigen boontjes kunnen doppen. Dat komt inderdaad heel erg overeen met wat u ja, eerder voor de precies. vrouwenrechten hebt, hebt gedaan. Ja, hè? Dat, is, dat is de overeenkomst. Ja, dat, dat is iets wat, wat u na ja. aan het hart ligt. Uh, nou, ik bent u net terug, gisteravond ja. uh, bent, u, bent u teruggekomen... Um, Kijken mensen uit naar vrijdag, naar de dag waarop Abbas uh, uh, de, de VN om erkenning als soevereine nou, staat gaat vragen? In Gaza niet zo erg. Ik bedoel, ik wist dat ik in deze uitzending zou gaan zitten. Dus ik dacht, nou kom, laat ik het toch maar eens wat mensen vragen. Ja. Want als ik daar zelf niet over was begonnen, had ik niks gehoord. Nee, want in nee. Ramallah schijnen nu echt als germen opgesteld te staan. in zijn blij gereed ja, gemaakt voor de festiviteit. Maar dat is Abbas, die natuurlijk een beetje reclame moet maken voor zijn eigen zaak. En uh, dat is natuurlijk prima dat hij dat doet. Maar Wij... hij vraagt de staat aan. En dat gaat dan ook ja. voor Gaza natuurlijk. Dat gaat nou, niet dat alleen is, voor die Westhoek. Dat, dat in principe. Alleen het zal voor Gaza bijzonder weinig verschil maken. Dat is wat iedereen... Kijk, er waren mensen die, die vinden het wel... <coughs> het idee dat ze een meerderheid krijgen in de VN. Hè? Dus genoeg landen zeggen ja, dat vinden we ook. Mm -hmm. Dat is wat je kunt noemen een mental <kwijnt> boost. Eh... Uh, het, ik ik vergelijk het een beetje oneerbiedig met uh, dat mensen graag willen dat uh, je eigen land wint bij de voetbalwedstrijd. Uh, he, dat, dat er eindelijk een soort erkenning is, we zijn een land. He, dus een land zijn ze al, een staat zijn ze dan uh, nog niet, maar we bestaan. Het, het is natuurlijk het, het, het, het, het rottige van die hele Palestijnse kwestie, is dat die nu al 63 jaar duurt dat het niet beter gaat, dat die bezetting nu al meer dan 40 jaar duurt... dat er echt geen enkel zicht is op, het, op dat Israël toe zou staan... dat er een Palestijnse staat komt. Maar zo'n erkenning vanuit de VN, dat zou in ieder geval mentaal een, een, een mentaal, steun in de rug maar, kunnen zijn. Maar toch zegt u, ja, dat leeft eigenlijk daar niet zo in, die gaza Nou, het, uh, kijk, mensen in Gaza denken, geloven niet dat het veel zal veranderen. Uh, de blokkade wordt er bijvoorbeeld niet door opgeheven. Je kunt wel roepen, we zijn een staat, maar uh, Israël heeft zich nooit wat aangetrokken. Nee, maar Israël zou daardoor wel in een andere positie terechtkomen. Nou, dat zegt... zegt... Twee staten die, die, die dan met elkaar in een ja, conflict hoezo? zijn. Ja, maar Gaan ze daardoor de blokkade... Uh, uh, kijk, er zijn al zoveel... In komen ze staatsrechtelijk in een andere positie. Staatsrechtelijk heeft, hebben de Palestijnen al zo vaak gelijk gekregen... en het vervolgens niet gekregen. Het, uh, gerechtshof in, het uh, internationaal gerechtshof in, in Den Haag heeft geoordeeld dat de muur illegaal is, dat de bezetting illegaal is, heeft niks uitgemaakt. Maar u, u weet zeker dat het feit dat Palestina wellicht dan, hè, we weten niet hoe het vrijdag gaat aflopen ja. natuurlijk, maar uh, uh, als staat erkend gaat worden, dat denkt u niet dat Israël dwingt om, om uh, een andere houding aan te nemen? Nee, de enige manier waarop je Israël kunt dwingen is het te dwingen, maar dat doen wij niet. En hoe zou je Israël dan kunnen dwingen? Uh, nou, kijk, de rekeningen worden nog steeds betaald door Amerika. Uh, het moment dat, uh, dat er in, in de Verenigde Staten nu eens een keer een regering, een president zou komen, die zouden zeggen: luister, wij betalen wel de rekeningen, maar we willen er graag wat voor terug. En bijvoorbeeld, wat ze. Kijk, Obama heeft, heeft het wel geprobeerd een beetje. Uh, gezegd: luister, uh, we willen dat er weer vredesonderhandelingen komen, maar dan is het toch wel handig als jullie ondertussen ophouden. Uh, met uh, nieuwe nederzettingen bouwen. Nou, wat gebeurt er? Uh, Netanyahu heeft net weer zoveel duizend nieuwe uh, woningen uh, afgekondigd... Uh, in Oost-Jeruzalem, waar het ook nog de, de rottigste plaats is om dat te doen. Want Jeruzalem wordt nu helemaal afgeschermd van de Westoever. En wie doet er wat? Niemand. Dus eigenlijk zegt u geldkraan dicht. Tuurlijk. Of voor een deel dicht. Dat zou een oplossing Tuurlijk. kunnen zijn. Uh, je mag toch als je voortdurend al dat wapentuig uh, voor uh, ze betaalt... ook zeggen dat je daar wat voor terugkrijgt. Uiteindelijk, denk ik, zal Verenigde Staten toch eens moeten beseffen... dat ze ook hun eigen relatie met de Arabische wereld voortdurend op het spel zitten. Zeker nu zoveel bevolkingen zich gaan keren tegen de dictators... waar het Westen altijd zo graag zaken mee heeft gedaan. Ja, De Arabische lente, daar gaan we het straks natuurlijk ja. ook nog verder over hebben. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Eh, president Abbas is een hele slimme diplomaat... want hij weet dat alle ogen nu weer op het Midden-Oosten ja. gericht zijn... dankzij die Arabische ja. lente en hij ja. neemt zijn moment. Ja, absoluut. Kijk, niet onverstandig, uh, toch? Nee, nou, het is, ik, het, het, het, het, ik ben niet helemaal kapot van Abbas. We weten dat hij uh, zich vergaand heeft laten gebruiken door Israël... Door bijvoorbeeld de politieagent van Israël te spelen op de, uh, wij weten van de Palestine Papers, dat hij bereid was tot vergaande concessies waarvan we zeker weten. Maar hoe weten we dat zo zeker? Die Palestine Papers, er zijn, er zijn allerlei uh, notulen uitgelekt van de gesprekken die er zijn gevoerd. En het punt is natuurlijk dat hij dat altijd heeft gedaan zonder ruggespraak met zijn eigen bevolking. Nou ja, Ho kijk, Palestina is natuurlijk ook hopeloos verdeeld. Laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, in de Gazastrook is Hamas uh, aan de macht. Ja. In uh, de Westhoever uh, is Fatah aan de macht. Ja. Uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk opereren is voor welke diplomaat uh, uh, vanuit Palestina dan ook. om een ja. oplossing te zoeken die door alle partijen gedragen wordt. Dat dan is kun je zeggen: zo. ik doe niks. maar je kunt ook een nee, stap hoor. vooruit wagen. Hij, hij mag het best proberen, daar niet van. En het is inderdaad een momentum. en er is weer aandacht voor de zaak. Maar wij moeten natuurlijk niet vergeten dat die verdeling niet zomaar is ontstaan. Abbas heeft in, in, uh, in opdracht, die opdracht heeft hij aangenomen, uh, uh, was van plan, dat was de, de, de, de soort warlord uh, Daglaan, uh, was bezig om uh, toen Hamas uh, legaal aan de macht was gekomen om uh, een koep te plegen. Die is vereideld uh, door Hamas en toen is Fatah eruit gegooid. Uh, die uh, vervolgens uh, is het duidelijk dat zowel Amerikanen als Israël hebben gezegd... Uh, tegen Abbas, we dealen alleen maar met jullie op voorwaarde... dat je nu niks meer te maken hebt met, uh, met uh, Hamas. Maar kennelijk, kennelijk uh, wil Israël en Amerika toch niet zo heel erg graag met Abbas dealen. Want anders dan zouden ze, ja, nou, ze, geen, ze, geen, ze geen dammen opwerpen ze, tegen die mogelijke nee, kijk, als Ze dealen wel had. zolang Abbas doet wat zij, wat zij zeggen. En uh, wat wel interessant is, dat heeft Abbas ook jarenlang uh, zoet gedaan. Alleen het heeft hem niks opgeleverd. Waarbij hij ook wel begrijpt, kijk zijn mandaat is in feite al voorbij. Hij hoort eigenlijk de macht niet meer te hebben. Uh, dat uh, zijn eigen bevolking begint te morgen. Hij haalt namelijk niks binnen. Maar u zegt eigenlijk, Abbas is geen, geen reële vertegenwoordiger van de Palestijnen. Dus er hij kan eigenlijk als president... Heeft hij weinig recht van spreken, zegt u dat? Nou ja, de vraag is wie dan op dit moment uh, wel. Hij spreekt namelijk... Uh, hij heeft voor deze beslissing nauwelijks met zijn eigen... Hij onderhandelt met de Europeanen, niet met de Palestijnen. Uh, hij spreekt ook maar, ik noem hem altijd de kwart president... Uh, kijk, de PLO. Maar dat het verzwakt, zegt u ook, zijn, zijn uh, uh, aanspraak die hij nu namens de Palestijnen wil gaan doen. Ja, of is... die erkenning als soevereine nou, staat. Ja, dat, kijk, dat maakt, maakt misschien niet uit. Want ik weet niet eens hoeveel mensen zich dat realiseren. Maar het Palestijnse volk is natuurlijk nog veel meer verdeeld dan alleen maar tussen west oefen en Gaza. Je hebt maar is, ook is, alle is, vertelingen... Palestina, is Palestina dan wel klaar voor om soevereine staat Absoluut. te worden? Als zo, nee, maar intern is er kennelijk heel veel Het een ongelofelijke, arrogante, westerse opvatting... om te denken dat wij gaan beslissen of zij eraan toe zijn. Nee, maar ik vraag me wel af. Je wil een staat. En in intern is er nogal wat onduidelijk over Hebben welke koers Hebben wij ervoor gezorgd voeren. dat die boel uh, flink uit elkaar is geslagen? Uh, en nou roepen we, ja, omdat wij het ons zo goed is gelukt, nou zullen die dan... Uh, omdat ze goed is gelukt om die uit elkaar te krijgen... met al die vluchtelingen erbuiten... en met de Palestijnen in Israël met een tweede-rangs uh, uh, burgerschap. En dan uh, gaan wij roepen van, ja, ze zijn er niet aan toe. Ze waren er verschrikkelijk aan toe. Ze hebben verkiezingen gehad, hebben ze fantastisch gedaan. Ze zijn er klaar voor dus, en toch bent u niet enthousiast. Althans, u klinkt niet enthousiast nee, over maar dat nemen. is ook omdat wat Abbas nu doet... erkenning krijgen maakt nog geen staat maar je moet ergens beginnen. Ik ja, kan me wel voorstellen dat hij een stap het zou, wil maken. Nee, dat vind ik ook allemaal prima. Ik ben, laat hij het vooral proberen. Wat zal blijken is dat er geen staat komt, want om een staat te krijgen... Moeten eerst die nederzettingen eruit? En dat gaat niet gebeuren. Hij moet ook uh, Amerika zien te overtuigen. Amerika ja. dreigt met een uh, veto. Ja, tuurlijk. Uh, ook uh, Nederland uh, heeft aangekondigd tegen te zullen stemmen. Minister Zeker. Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft zelfs gebeld met president Abbas om hem op andere gedachten uh, te ja. brengen. Uh, wat vindt u van het Nederlandse standpunt? Nou, dat was volstrekt, volstrekt te voorspellen. Wat dat vindt dat u is... van het standpunt? Oh, uh, fout. En waarom? Omdat uh, wij medeplichtig zijn aan uh, ervoor te zorgen dat er nog steeds niets is in de, in de buurt van een Palestijnse staat. En de, als nu in ieder geval kwart president Abbas gaat proberen om daar een, een beweging in te krijgen. Dan te roepen nee hoor, nee hoor, dat mag niet. Want, want er mag alleen als Israël het ook goed vindt. Nou, dan gebeurt er dus nooit wat, want Israël gaat helemaal nooit toestaan... dat er een Palestijnse staat komt. Aan de andere kant, vanuit onze uh, Nederlandse achtergrond... u dus ja. schetst net zelf dat beeld, he, opgegroeid vlak na de oorlog... Uh, uh, de, de, de diepe verbondenschap met het ja. Joodse volk... is die, die sympathie die in Nederland heerst voor Israël toch ook begrijpelijk? Ja, maar die... begint. Nou, kijk, voor het idee Israël wel... voor de praktijk, het, toen de, het wordt steeds duidelijker dat... Uh, zeg maar De Palestijnse kwestie zich niet oplost. Uh, Ook dat... niet door, door als een soevereine staat erkend te worden. Nee, want die erkenning. Ik bedoel, meneer Abbas moet straks met die auto terug. Hij moet, hij, moet in, uh, hij moet landen in Jordanië. Dan moet hij met de auto over de LNB-brug. En dan moet hij zijn paspoortje laten zien of hij er wel in mag en of hij er wel in mag. Beslist Israël. Dat is exact de verhoudingen waar we het over hebben. En dan gaat die erkenning totaal niets aan veranderen. Nee, nee, Maar nog even die, die sympathie die in Nederland ja. voor Israël is. Uh, die moet u kunnen begrijpen, gezien die uw begrijpen eigen achtergrond. Wel, die begrijp ik, die begrijp ik zelf ook eens. Alleen, uh, wat we niet over het hoofd kunnen zien... is dat die veilige haven voor Israël, die overigens niet zo veilig is... Hoor. want wat dat betreft is het Zionistisch project niet geweldig gelukt. Uh, dat dat ten koste is gegaan van een ander volk. Dat het ander volk weigert om te verdwijnen. Uh, er is gedacht, nou het zijn Arabieren, die kunnen we dan wel een beetje opschuiven naar die andere Arabieren toe, maar Palestijnen voelen zich Palestijn. En het blijft hun land, die gaan niet weg. En dat blijft. En iemand beschreef dat een Israëli als de krokodil onder de bank in de huiskamer. Je kan wel net doen of wie er niet ligt, maar hij ligt er. Er was een conferentie uh, afgelopen week aan de Vrije Universiteit in ja. Amsterdam, uh, georganiseerd uh, mede door die universiteit uh, uh, over het Kairos-document van Palestijnse Christen dat een paar jaar geleden is verschenen. Uh, bischop Tutu liet daar ook van zich horen via een videoboodschap en die zei ja, eigenlijk vind ik dat, dat uh, wij Israëlische producten en diensten moeten boycotten. Daar is natuurlijk vanuit de Protestantse Kerk veel verzet tegen gekomen, omdat in de kerkorde van die kerk ook staat dat Nederland, althans ja. dat de kerk. Onopgeefbaar verbonden is met het Joodse volk. Maar toen zei Tutmoe: ja, maar het kan wel samengaan. Je kunt enorm houden van je alcoholo Absolutely. alcoholistische oom. Ja. Maar dan moet je toch misschien het strotje van de drankkast uh, voor hem verbergen. Ja. Gaat het, wat u betreft, samen? Aan de ene kant liefde voor het Israëlische volk, aan de andere kant kritiek op de Israëlische staat. Ja hoor, dat ik vind. Uh... Ik meen echt, ik heb daarnet net ook uh, mijn laatste boek, Oorlog als er vrede dreigt, gaat exact daarover. Niet alleen maar van wat gebeurt er met de Palestijnen... maar nu is wat doet Israël zichzelf aan. Eindeloos in oorlog moeten leven. Eindeloos in angst moeten leven. Eindeloos met een regering zitten die die angst ook nog aanwakkert. Die elk moment weer ergens links of rechts een oorlog kan beginnen. Is Libanon niet dan bombarderen ze uh, gaza aan Gort, Daar ben je dan medeplichtig aan... Is dit een leven voor wat, wat de, de mensen die eens en de, de, de zionistische staat voor ogen staat, is dit nou wat ze wilden? Maar erkent u de staat Israël? Laat ik het zo als, als direct vragen. Als staat wel, alleen vind ik uh, dat het tijd wordt dat ze een gewone democratie worden met gelijke rechten voor alle burgers, ongeacht etniciteit of religie. Het ja. idee dat je op grond van religie of etniciteit zegt. Uh, wij zijn het volk en de rest is uh, tweede rangs, dat kan niet meer. Er is dat ner nergens ter wereld. Wij zouden dat in Europa nooit accepteren. Dus u zegt, die staat Israël, die, die, die herken uh, ik. Uh, Israël zegt ook, nou, wij zouden zo die Palestijns staat erkennen, althans, uh, premier Netanyahu ja. heeft dat gezegd, als de Palestijnen ons maar als staat uh, das, zullen das, erkennen. Das, dat, daar zitten nog, zit nog een paar, zit er zitten toch een, wat voetnoten bij de tekst. Uh, hij vraagt niet om erkenning van de staat Israël, want dat is al lang gebeurd. Hij Ook vraagt... door de Palestijn? Ja, uh, dat is al door Arafat gebeurd. En dat hoef je niet elke keer, elke dinsdag uh, te herhalen. Uh, waar nu om gevraagd wordt, is de erkenning van Israël als Joodse staat. Daar gaat het om. Nou, Om te beginnen is het natuurlijk idioot dat Israël... De opeens van de Palestijnen hun mening zou willen hebben... over hoe, zij hun eigen, hoe Israël zijn staat inricht. Daar klopt dus alvast niks, want verder hebben Palestijnen helemaal niets te zeggen. Maar ja, de internationale gemeenschap heeft eertijds... Eh, vlak na de Tweede Wereldoorlog... Goed gevonden dat daar de Joodse staat Israël gesticht zou worden. Ja, dat was dus ook... Uh, ja, maar goed, dat is verdelingsplan. Maar dan, dit is verhaal... Ja, verdelingsplan of niet, maar de internationale gemeenschap heeft dat ja, niet dat hadden ze gevonden. ook niet moeten doen. Ze ook nee, maar dat niet is wel doen. gebeurd. En ja. nu de Palestijnen... Nee, wacht, nee, nou gaat dan internationale rustig, gemeenschap. Rustig, rustig, ik ben rustig. Ik blijf heel rustig. Twee verhalen door elkaar, want ik heb het eerst nog niet af. Waarom is het idioot om aan Palestijnen te vragen om de, de Joodse staat te erkennen... en waarom doen ze dat? Dat zou betekenen als je zegt, wij zijn het ermee eens dat het een Joodse staat wordt... Dat je je erbij neerlegt dat de Palestijnen in Israël geen gelijke burgerrechten hebben. Dat zal je natuurlijk geen enkele Palestijn ooit doen. En de andere is dat je per definitie tegenhoudt dat er ooit een oplossing komt voor het vluchtelingenprobleem. En dat is een recht wat ze is toegekend en ook dat zullen ze niet opgeven. Dus dat hele idee van ze moeten de, de Joodse staat erkennen... heeft geen enkele andere functie dan ervoor te zorgen dat er geen onderhandelingen komen. Zo. Dat is dat onderwerp. En waar waren we nu? Nou, we waren ook bij het feit dat diezelfde internationale gemeenschap... die nu ja. gevraagd wordt, Palestina als staat te herkennen... die ja. heeft meer dan 60 jaar geleden gezegd... ja, Israël heeft het recht daar een Joodse staat te vestigen. Dus je doet op diezelfde internationale gemeenschap een beroep. Nee, uh, nee want als je goed leest wat het in het verdelingsplan staat... eerst is het echt de vraag of uh, de internationale gemeenschap überhaupt het recht had om het land van mensen weg te geven zonder die mensen inspraak te geven... want dat is precies wat er is gebeurd. Oké, okay, zelfs als dat volkenrechtelijk was toegestaan... dan uh, werd er gezegd, je, je mag, de, Israël mag de helft hebben... maar moet de rechten van de er bestaande mensen rechtvaardigen. Dus uh, hoe ze hun staat hadden genoemd, Joods of niet... Uh, etnische zuivering stond niet in het programma. Hebben ze wel gedaan. U zegt, Israël heeft, heeft uh, de afspraken gebroken wat Absoluut. dat betreft. Ja, ze zijn ook meteen over de grens heen gegaan. Uh, ze hebben meteen 78 procent van het land veroverd en nooit meer teruggegeven. Dat stond niet in het verdelingsplan. Dat is ze niet toegekend. Israël versus Palestina. Het lijkt een onoplosbaar probleem. Er is nu weer een stap, althans, er wordt nu weer een stap gezet door, door president Abbas. Speelt u ook hoog spel? Want stel. Uh, vrijdag uh, uh, lukt het hem niet, krijgt hij die erkenning niet. Nou. Uh, en dan moet hij met lege handen naar huis. Ja. Uh, er wordt gevreesd, er wordt gezegd... ja, dat, dat zal tot zulke frustraties leiden in de Palestijnse gebieden... dat er wellicht een derde intifada ontstaat. Nee, Deelt u gaat, die vrees? Nee, absoluut niet. Ik, ik zie niets wat wijst op een derde intifada. Nee? Ook omdat met name ook, je kan dat uh, vanaf de Gaza-stroken beoordelen, omdat daar die onafhankelijkheid nee, ook, kijk, of die, die, die erkenning als staat eigenlijk niet speelt. Niet nee, echt kijk een wat issue er op, is. De, op, op dit moment op de Westoever veel gebeurt, is uh, er is heel veel vreedzaam protest. Uh, in, Yara, in, uh, week, uh, in in elke week in Oost-Jeruzalem, er is uh, uh, bij, de, bij de muur, Bilain, uh, zijn protesten uh, naar Bissalle. Uh, dat, en dat wordt al behoorlijk hard uh, neergeslagen. Uh, het is de vraag of er niet geprovoceerd gaat worden. Israël heeft nu, uh, de, de, de, de kolonisten zijn al bewapend, wat op zichzelf een beetje merkwaardig is. Het zijn burgers. Uh, heeft ze nu toestemming gegeven als het mocht komen tot opstaande om dan op benen te gaan schieten? Kan je je voorstellen dat je de ene helft van de burgers de toestemming geeft om op de benen van de andere helft van de van de burgers te gaan. Uh, dus het zou heel goed kunnen zijn... dat het Israël is die uh, op dat moment... Uh, het zijn op dit moment de meest agressieve aanvallers... op dit moment zijn kolonisten. Voor de spannende dagen, in ieder geval de komende uh, dagen. Wat er ook ja. gebeurt in, ja. in New York. We praten daar straks uh, verder over. Anja Mullenbelt, zij is mijn gast uh, vannacht in Casa uh, U heeft ook muziek meegenomen uit Gaza. Ja. Uh, welke muziek is nou, dat? Nou, het is niet uit Gaza. Of aan uh, Gaza. Het is, opgedragen, een, aan het is Gaza. opgedragen aan Gaza. Het is uh, gemaakt tijdens die afschuwelijke aanval in 2008-2009. Uh, die operatie Grote Lood waar anderhalfduizend uh, mensen bij zijn... Uh, Gedood en dit is een lied om een als hartversterking van Gaza blijft bestaan. Song for Gaza We Won't Go Down. Dit is Michael Hart. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover. Not knowing whether they're dead or alive They came with their tanks and their planes With ravaging fiery flames And nothing remains Just a voice rising up in the smoky haze Burn up our mosques In our homes and our schools But our spirit Will never die We will not Go down In Gaza tonight Women and children alike Murdered and massacred Night after night While the so-called of countries afar, debated on who's wrong or right, but their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain, but through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. Michael Hart, We Won't Go Down, Song for Gaza. Meegenomen door Anja Meulenbelt, die net terug is uit de Gazastrook. Ze was daar zo ongeveer voor de vijftigste keer. En na haar inzet voor vrouwenrechten... zet ze zich nu uh, bijzonder gemotiveerd in voor de Palestijnse zaak. Um, mevrouw Meulenbelt, uh, de Arabische lente, we noemden hem ja. al even. Uh, welke invloed kan die hebben op uh, de, de, de, de nou, nabije toekomst van Palestina? Nou, het is in ieder geval besmettelijk... Uh, het, is, het grappige is dat de, de situatie voor mensen in Gaza echt anders is. Hè? Want onder bezetting leven is nog wel anders dan dat je het heel erg oneens bent met een dictatoriale uh, regering. Maar het idee dat jongeren het, het niet meer pikken, um, dat begint in Gaza ook. Dus we hebben al een manifest gehad van jongeren van Gaza die echt zo woedend zijn. Die zeggen echt fuck United States, fuck VN, fuck Hamas fuck de hele rotzooi hebben ze zo verschrikkelijk zat. Dus zowel de eigen leiders Absoluut als de leiders ook. van buiten? Absoluut ook. Dat... Maar kunnen, kunnen zij, u maakt een mooie vuistgebaar, ja, ja, ja. maar kunnen ze die vuist ook maken? Nou, dat is de vraag. Het, het betekent wel dat hun eigen leiders ook doorkrijgen... dat ze een beetje uit moeten kijken, want ze zien in andere landen gebeuren... dat eh, als de bevolking, als je die echt tegenkrijgt... Palestijnen zijn dus ook heel eigenwijze mensen. Want is het, is het Hamas-regime een dictatoriaal regime? Tegeven? Nou, een, in bepaalde opzichten. Kijk, ze houden orde, ze, hebben, ze zijn gekozen. Uh, maar ze, uh, ze, ze zijn ook in de Gazastrook wel een beetje te veel bezig om zich te bemoeien met het privéleven uh, van de mensen. En, en die, dat houden wekt ja, ja. die houden ja. daar niet van. Ja, die houden daar niet van. En dat, uh, dat, he, ze hebben nu pas een stelletje studenten tegengehouden... die een, uh, een beurs kregen, een studiebeurs in Amerika. Hebben ze het op moeten geven. Ze hebben een tijdje geprobeerd om dat vrouwen in het openbaar... geen uh, waterpijp uh, mochten roken. Hebben ze ook weer opgegeven. Ik heb heerlijk waterpijp moeten <lacht> op het strand. In het openbaar. Dus er zijn uh, ge gevechten. Ja, ja Dus ook die Arabische lente die, die laat van zich horen ja. in uh, de gaza strook ja. Er waren onlangs ook grote protesten in Israël. Natuurlijk met hele andere problemen. Ja. Uh, mensen protesteerden uh, tegen de hoge kosten van het levensonderhoud. De hoge kosten ja. van de kinderopvang. Ook daar kwamen uh, mensen in, in opstand tegen hun regering. Op een ja. andere manier. En natuurlijk niet, niet vergelijkbare problemen. Maar zouden die... Misschien ben ik heel idealistisch... maar zouden die twee groepen geen brug kunnen slaan? Nou, het vervelende is... Uh, ik heb dat natuurlijk uh, met grote belangstelling gevolgd. Ik ben ook in Israël geweest. Ik ben ook bij die tenten geweest en zo. Uh, ik werk daar ook voor de homobeweging. Uh, doe ik af en toe uh, wat. Uh, maar het, uh, het, het, het vervelende is dat voor het grootste deel van die protestbeweging... de connectie met de nederzettingen niet gemaakt wordt. Terwijl die zeer voor de hand ligt. Waarom is er te weinig geld om in... Israël huizen te bouwen die betaalbaar zijn... omdat die wel gebouwd worden op de Westoever. Het ligt zelfs als je alleen maar economisch kijkt... en niet politiek ligt voor de hand, maar ze durven het niet aan. Dus dat, dat Israël is ongeveer het laatste land in het Midden-Oosten... waar echt uh, wat uh, gaat gebeuren. U denkt niet dat die Arabische lente ook naar Israël mm, overslaat? Wat dat ik betreft. merk daar nog niks van. Ze hebben zich zo geïsoleerd van hun eigen omgeving... Ze hebben nog steeds niet door dat ze in feite deel uitmaken van het Midden-Oosten. Ze denken nog steeds dat ze een vooruitgeschoven post van Europa zijn. Maar hoe duidt u die onrust dan? Nou, uh, of is dat oh, dezelfde onrust die nee, hier kan ontstaan... Dat, op het moment dat het, de bezuinigingen doorgevoerd worden? Het is de middenklasse die de huren in Tel Aviv niet meer kon uh, betalen. En toen bleek dat er uh, nog heel veel meer was... wat mensen niet meer kunnen mm -hmm. betalen. Maar wat ik belangrijker vind dat nu gebeurt... is dat Israël nu klem komt te zitten... Ze zijn Egypte nu als bondgenoot is niet meer betrouwbaar. Vanuit Israël bekeken. Ze Daar hebben ze wel veel waarde aan. Ja, ze hebben Turkije natuurlijk uh, aardig uh, de verhouding aardig verziekt. Erdogan heeft gezegd, door, wij erkennen die staat van Palestina sowieso. Ja, en door niet een keertje sorry te willen zeggen... Toen ze, dat ze die negen mensen hebben doodgeschoten. Wat totaal niet had gehoeven. Uh, dus uh, ze weigeren om sorry te zeggen. Ze weigeren... Uh, nou, Netanyahu was bijna bereid, maar uh, uh, de, de, die vreselijke Lieberman... die wil daar niks uh, van weten. Er gaan om ze heen nu dingen gebeuren. In Jordanië morrelt het ook al. Dat is voor mij eigenlijk de enige hoop die ik op dit moment heb. Uh, ook dat de Verenigde Staten eens beseft dat ze hun verhoudingen... met de Arabische landen niet op spel moeten zetten... omdat uh, Israël koppig door blijft gaan met het schenden van mensenrechten en internationaal recht... er zou toch eens een moment moeten zijn dat je denkt van... nou, ze verliezen terrein. Ze verliezen ook terrein in de, pub, in de, in de publieke opinie. Ook in Nederland, ook al merk je dat niet aan onze regering. Ten slotte, uh, u uh, krijgt nu van mij een telefoon. U ja. mag president Abbas bellen in Ramallah. Wat adviseert u hem? Doorgaan met het plan? Ja, laat hij, dat maar even, laat hij maar even zijn rug recht houden. En ondanks de verschrikkelijke druk waar hij zeker onder staat, nu maar even doorzetten. Dat ben ik wel. Ik vind wel dat hij dat maar even moet doen. Gaat het hem lukken? Uh, het ga, heeft hem in ieder geval, is het hem nu al gelukt om te laten zien dat een groot deel van de wereld achter, uh, achter Palestijnen staat. En wanneer gaat u terug naar Gaza? Uh, november. In november. Het is fijn dat u er was. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik wens u een uh, goede reis naar huis. En uh, als u dit gesprek nog eens uh, terug zou willen luisteren, dat kan. Dan kunt u uh, vanaf morgen terecht op onze site... kazaluna.ncv.nl en daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastservice... en op onze nieuwsbrief. Ik sprak met uh, Anja Meulenbelt. En straks na één uur komt u dus aan het woord in Kazaluna... zoals u uh, van ons uh, gewend bent. En dit keer ben ik benieuwd of u wel eens in Israël bent geweest... of in de Palestijnse gebieden. En waarom ging u daar dan naartoe? En hoe ervoor u uw verblijf... Of als u wel eens in een ander conflictgebied, uh, nu of vroeger... in Noord-Ierland bijvoorbeeld, in Colombia, in Mexico, op Cyprus... of eertijds rond de Wende in Berlijn. Ook dank u door ons bellen op 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Gaat van straks, na 1 uur, hier op Radio 1... en tot een uur een nieuwe aflevering van het hoorspel... Mannen die vrouwen haten... naar de bestseller Millennium deel 1 van Stiek Larsson.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 Dat zal maar een scène zijn geweest. Tussen hem en die Erika Berger. Regel 1, geen amoureuze toestanden op de werkvloer. Nou, dat was in mijn tijd niet zo lastig. Vrouwelijke politieagenten waren op één hand te tellen. En als ze er al waren, dan, nou ja, u snapt wat ik bedoel. Ondertussen is Bloemquist gearriveerd in zijn gastenverblijf op Hedeby... En begint in zijn zoektocht naar de moordenaar van Harriet Wanger. op dezelfde manier als ik 40 jaar geleden begon. Met Gunnar Nielsen. Concierges zijn per definitie verdacht. Dat is regel 2. 19 was ik toen Harriet verdween. Toen duidelijk werd dat ze nooit meer terug zou keren, was ik niet alleen bedroefd. Nee, ik was woest. Ik was verliefd op haar, dat was geen geheim. Ik schreef gedichten voor haar. En ik heb er nog wel eens een prachtige LP cadeau gedaan. Ja, van mijn vader eigenlijk. Daar was hij niet zo blij mee. Op de dag van haar verdwijning stond ik aan de andere kant van de brug, op het vasteland. Ik kon het eiland niet op, kon dus geen verdachte zijn. Maar vanwege mijn verliefdheid werd ik door de politie extra gecheckt. Ik was de hele dag bij vrienden geweest, dus mijn alibi klopte. Maar het was een vrij genante toestand. Daarom was ik zo boos. Het was alsof Harriet zelf opdracht had gegeven... om mij extra door de maal te halen. Ah, daar zal je Mikaal hebben. Een jaar lang wonen en werken in een klein hutje op een eiland... zonder vrienden, zonder familie. Ik heb met die jongen te doen. Wat een stadsjongen is het toch ook? Met zijn spijkerbroek en zijn windjack, met die kou. En dan een biografie schrijven. Ja. Ik ben niet gek. Maar ik doe graag alsof. Dan hoor je nog eens wat. Kun je een telefoon voor me regelen, Gunnar? Heb ik al besteld. Ze komen hem overmorgen installeren. Nou, en hier hebben we de badkamer. Het is niet bepaald een Scandic-hotel, hè? Oh, wat de douche betreft kun je kiezen uit kokend heet of ijskoud. Of helemaal geen straal, als je dus pech hebt. Dit wordt een lange winter. Bij extreme kou kun je voor wat extra warmte hout stoken. Er is een houtschuur aan de achterkant van het huis. Let op, Mikael. Geen kleding op de radiatoren leggen, want dan vliegt de hele boel in de hands. En als je pech hebt, dan kun je niet blussen, omdat de leidingen zijn bevroren. Tja, men hoort van ver dat de winter koud is, hè. Zo is dat. Daar woont Gunnar Nielsen met zijn vrouw Helen. Hij is zogezegd de conciërge van dit eiland. Hij heeft me vanmorgen het gastenverblijf laten zien, meneer Wanger. Hendrik. Hendrik. <laughs> en me alles uitgelegd. Ach, ja, ja jullie kennen elkaar ja, al, dat is ja. waar ook, ja. De grond op het hele eiland is eigendom van de familie Wanger. Of liever gezegd van mij. In dat vierkante huis daar woont mijn broer Harold. Gordijnen zijn altijd gesloten. Hij komt nooit naar buiten, gelukkig. Ik kom hem liever niet tegen. Hij mij ook niet, trouwens. Jullie mogen elkaar niet... Mogen? Ach, ik vind hem weerzinwekkend. Dat klinkt misschien hard, maar ik heb de eerste 25, 30 jaar van mijn leven besteed... om mensen als Harold te verontschuldigen en vergeven omdat we familie zijn. Voor ik ontdekte dat verwantschap geen garantie is voor liefde... en dat ik zeer weinig redenen had om Harold te verdedigen. Dat is het huis van Isabella, de moeder van Harriet. Zij wordt dit jaar 75 en is nog steeds chic en ijdel. Ze is ook de enige in het dorp die met Harold praat en hem af en toe bezoekt. Hoe was de relatie tussen uh, Harriet en haar moeder? Goed idee, goed idee. Ook vrouwen moeten tot de kring van verdachten worden gerekend. Uh, ik heb je verteld dat ze de kinderen vaak aan hun lot overliet... Ik weet het niet precies, ik denk dat ze het goed bedoelde, maar dat ze niet in staat was een dergelijke verantwoordelijkheid te dragen. Moeder en dochter waren niet erg kloos, maar waren ook geen vijanden. Isabella kan moeilijk zijn en soms spoort ze niet helemaal, maar enfin, je zult wel begrijpen wat ik bedoel als je haar ontmoet. En wie uh, zijn uh, haar buren? Isabella's buurvrouw is Cecilia Wanger, dochter van Harold. Ze is getrouwd, maar het echtpaar leeft al ruim 20 jaar gescheiden van tafel en bed. Cecilia is lerares en compleet het tegenovergestelde van haar vader. Hoe oud is Cecilia? Ze is geboren in 1946. Ze was dus 20 toen Harriet verdween. En ja, ze was ook een van de gasten op het eiland die dag. Cecilia kan wat wispelturig overkomen, maar is in feite scherper dan de meeste. Onderschat haar niet. Als er iemand achterkomt waar je mee bezig bent, dan is zij het. Zoos, zoos. zo. zo, zo. Hm? Nou, God, Frode ja. had me al verteld dat Martin in een villa woonde. Maar, maar dit is wel wat je zegt... Een villa. Ja, ja. ja, nogal een contrast met alle andere gebouwen, nietwaar? Allemaal oude huizen van begin 1900. En dan dit architectonische hoogstandje. Ach ja, ik heb er niets op tegen. Als Martin er blij van wordt. Geen Ikea-meubilair te vinden, zijn. Nee, je zou zijn <lacht> werkkamers moeten zien. Alles orafors en asploends. Mikkel, de officiële reden... Dat je hier bent, is dat je me gaat helpen bij het schrijven van mijn autobiografie. Ja. Dat geeft je een excuus om in alle donkere hoekjes te snuffelen en mensen vragen te stellen. De echte opdracht is een zaak tussen jou en mij. En Dirk Froden. Ja, wij drieën zijn de enige die daarvan af weten. Wij moeten dus voorzichtig zijn met andere mensen in de buurt. Ik weet het, maar ik, ik ben geen privédetective en ik wil niet dat je te hoge verwachtingen van me krijgt. Ik verwacht helemaal niets, Mikael. Ik wil weten wie Harriet heeft vermoord. En boven alles wil ik, als ik sterf, weten dat ik alles geprobeerd heb om achter de waarheid te komen. Ik zou je met alle liefde de rest van het eiland willen laten zien, maar het wordt over een kwartier donker, dus laten we teruggaan. Je houdt nog minstens zes gestoorde familieleden van me te goed. <laughs> uh, wil je bij me lunchen? Nee, nee, uh, dank je. Ik wil wat opruimen, boodschappen doen. Wat rondkijken in het uh, stadje hier. Goed idee. Je hebt een heel archief aangelegd over Harriet en haar verdwijning. Mm. Kun je dat misschien naar mij verhuizen? Dat krijg je van me, maar je moet wel heel... Heel voorzichtig daarmee omgaan, dat begrijp ik. 22 graden? Wat is dat voor een onzin? Pennetje, pennetje, pennetje. Ah, ja. Thermostaat kapot. Internet. En meer contactpunten voor stroom. Het is tien minuten voor drie. Tijd voor onze kolom van Dolvits Koeksbeek, de man die je haat zondagje van hem houdt. Dankjewel Sven. Hou jij nog een beetje van. I'll always love you, Dolvits. <laughs> Dan haat je me ook Sven. Maar je bent niet de enige. Het gerucht gaat dat Millennium bezig is op de klippen te lopen. Mm -hmm. Daar kan zelfs de hoofdredactrice niets aan doen. Een feministe in minirock die op tv haar roodgestifte lippen tuit en... Uh, hey. Dat het blad het überhaupt jarenlang heeft overleefd... is te danken aan het zorgvuldig geconstrueerde imago... imago. dat de redactie aan de man wist te brengen. Jonge verslaggevers die onderzoeksjournalistiek bedrijven en boeven in het bedrijfsleven ontmaskeren. Met andere woorden, hypocriete hippies... geïntimideerd door het grootkapitaal... omdat ze dat zelf met hun lullige blaadje nooit zullen verdienen. Kalle Blomfist. Met Penilla. Hé, hey, dag meisje, met je vader. Ik ben Ik... er niet, dus spreek iets in naar de piek. Hé, hey, dag Poes. Ja, je hebt groot gelijk, hè? binnen is het een stuk beter. Dit is de voicemail van Erika Berger. Laat een bericht achter met uw naam, telefoonnummer. En graag het onderwerp van uw gesprek. En dan bel ik u zo spoedig. Nou, wat hebben we hier? Rolling Stone Magazine uit 1993. Uh. Eens kijken. Nou, lekker actuele lectuur hier, Poes. En Donald Duck uit 1982. Nou, die doen we maar even niet. Oh. En kijk nou. Een Playboy in 1985. Met Grace Jones. Wauw. Fantastisch. Echte vrouwen. Met schaamharen. Veel schaamharen. Wat is er? Hé, hey, poes. Weet je wat? Ik noem je Anifried. Hé? Hey? Wat wil je drinken, Anifried? Dit is de voicemail van Erika Berger. Laat een bericht achter. En hoe zit de broek, meneer Blomqvist? Oh. oh, oh, pardon. <laughs> Aan vlieskleding heb ik verder nog een oranje trui en een paars gekleurd vest. Beide in maat 44. De ondergoed is uitverkocht, maar dat kunt u ook hiernaast in de olens krijgen. Bent u klaar? Mwa, nou, doet niet heel veel voor u. Ja, als het maar warm is, toch? Ach ja, u was vrij gezel. Bent u al een beetje gewend op het eiland? U uh... was toch die journalist? Toch fijn dat u snel weer werk heeft. Die tijden zijn er niet naar hoor, om ontslagen te worden. Ja, nou, dank u voor de broek, hij is goed. Zolang ik straks maar niet in die biografie van Henrik Wanger voorkom. <lacht> nee hoor, mag best. En natuurlijk kent u mij niet, maar. Uh, wat niet is, het kan nog komen. Ik kan ja. le plompen kwist. <lacht> en dan ben ik zo spoedig mogelijk terug. Hé hey Ricky, met mij, met, met Michael. Nou, ik neem aan dat je nog steeds woest op me bent, want je belt me niet terug. Maar ik zal het toch wel blijven proberen. Dus, uh, nou, ik hoop dat je me snel wilt en kunt vergeven. Ik mis je Ricky. En als je nou echt boos op me bent, moet je weten dat ik zojuist versierd ben door een vrouw bij wie ik ondergoed wilde kopen. Want het was uh, een seksueel zeer intimiderende situatie zo in het uh, pashokje als je nog een beetje medelijden in je hart hebt. Rikkie? Rikkie, misschien had je wel gelijk. In. Ik weet het even niet meer. Ik zou het liefst rechtsomkeerd maken. Bel me. U hoorde onder andere Victor Reinier, Erik van der Donk...